Besloot daartoe na verscheidene aanvallen op NAVO-transporten die vanwege de afsluiting om moesten rijden door vijandig gebied. Pakistan had de pas afgesloten na een Amerikaanse luchtaanval waarbij Pakistanse militairen waren omgekomen. Een dronken jongen van 15 is gisteravond in de buurt van Vianen met een auto tegen een boom gereden. In de auto zaten nog drie tieners, alle vier raakten ze lichtgewond. De bestuurder vluchtte na het ongeluk weg maar werd later aangehouden. Hij is na verhoor naar huis gestuurd.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 We maken in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort. Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. We Met nu de Euro Breakdown. Vrijdagmiddag even over de klok van 3 uur tijdens weer voor de heetste lijst van Europa. De Euro Breakdown zit alweer in de 20 jaargang. Van die 20 jaargang is dit aflevering 40. Vandaag 8 oktober van 2010 alweer. De lijst bestaat uit 40 platen, daarvan 16 stijgen deze week. De 5 blijven zitten, 17 dalen en er 2 nieuw binnenkomen. De ruimte in de lijst wordt dan gemaakt door Aura, I Will Love You Monday, na 19 weken verdwijnt zij. En Adam Lambert, If I Hate You, na 13 weken ook verdwenen uit de lijst. De beste deze week is Rihanna, The Only Girl in the World, gaat 9 plaatsen omhoog. En Flowrider David, Guetta Club Can Handle Me Right Now, gaat ook 9 plaatsen, maar dan naar beneden. En daarmee zijn zij de snelste dalen van deze week. Langs genoteerd, net als vorige week nog steeds in handen van Kate Perry. California Girls staat ondertussen alweer 21 weken lang genoteerd in de lijst. De plaat die zakt wel een stukje van 33 naar 36, daar komen we dan zo meteen aan. 37 komt de eerste nieuwe binnenkomer binnen. En die plek 37 is gelijk aan de dame die op nummer 40 staat. En die is namelijk in de handen van Ina. Amazing staat deze week op de 40ste plek en de plaat die nieuw binnenkomt, die gaan we zo meteen draaien. Eerst heb ik voor jou de plaat onder in de lijst op 39, afkomstig van plek 38, 15 weken in de lijst. Dit zijn de Sister Sisters, de Fire with Fire. Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. You can see that you're being surrounded from every direction. Love was just something you found to add to your collection it used to seem we were number one but now it sounds so far away i had a dream we were running from some blazing Ja. Deze week in handen van de Sister Sisters Fire with fire In de eerste binnenkomen komen we dan tegen op nummer 37 En zijn natuurlijk erg voor de hand liggen Nummer wat 10 minuten heet Ook echt 10 minuten te laten duren En Ina vond dat ook iets voor de hand liggend Daarom zorgt ze ervoor dat haar hit Net iets korter is dan 4 minuten En daarmee dus weer erg goed zal doen Op de radio Ten Minutes, dat wordt in Nederland de opvolger van Amazing, de plaat die op dit moment in uh, nummer 40 staat op de lijst van Europa. En die is dus inderdaad wel aan vernieuwing toe. Het zal voor Ina wel lastig zijn om een nummer 2-hit als Hot te gaan evenaren. Maar een vijfde top 20-hit die moet er toch wel in zitten voor deze dame. Dan gaan we even heerlijk nazomeren met deze Roemeense dame.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 I'm all up on it, cause you represent California Geleden, weken geleden kon deze platen voor het eerst binnen in de lijst van Europa. En nog steeds is hij terug te vinden wel zakkend deze week van 33 naar 36. Kate Perry met California Girls. En nou like het is al een grote hit geweest voor uh, Enrique Iglesias. Toen deed hij het samen met Pitbull. En ook in Amerika is het nu nummer niet meer weg te denken van de dansvoeren. Iglesias heeft daar echter al een uh, volgende single voor klaar liggen. Deze keer gaat het weer om een, uh, een samenwerking. En deze keer met Pushy Cat Doll Nicole Searchinger. Het gaat over de single Heartbeat en die staat net als uh, I Like It weer op het tweetalige album van Enrique Iglesias. De eerste Spaanstalige single van de plaat heet trouwens Cuando uh, Mi Amore. En is in Spanje alweer een, een grote hit geworden voor deze man. Voor Europa heeft hij dus weer een andere plaat klaar liggen. En wel samen met Nicole Zöertzinger. Deze week komen ze weer op nummer 35, en de single die heet Heartbeat.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 still be humming along and I will keep you in my mind the way you make love so fine we may only have tonight but till Of Love, de single van de Plain White Tees. Die wij natuurlijk allemaal kennen van hey, derde een vorige groot hit. Of dit een tweede grote hit wordt van dat is nog even af te wachten. Het begin is de tweede week in de lijst van 37 omhoog naar 32. Brengt ons erop op het punt dat wij even achterom kunnen kijken... ...en zien dat op nummer 40 staat Ina met Amazing... ...16 weken alweer in de lijst van Europa... ...van 36 zakken naar die 40ste plek toe. The Sisters Fire with Fire... ...15 weken in de lijst van 38 zakken naar 39. Lady and the Bellum, need you now... ...16 weken staan ze in de lijst zakken van 35 naar 38. Ina, 10 minutes, komt nieuw binnen op 37. K. Perry, California Girls... 21 weken lang al in de lijst... ...daarmee het langs genoteerd van 33 zakken naar 36. En Ricky Glaciers, deze keer niet met Pitbull samen, maar met Nicole Searchinger. En de single heet Heartbeat, nieuw binnen op 35. Van 32 zakken naar 34 in de 12e week is Hurts Better Than Love. 14 weken in de lijst Mark Romsen, bang bang bang, zak van 30 naar 33. Play White Keys hoorde je Rhythm of Love, twee weken daarmee in de lijst van Europa van 37. Gaan ze omhoog naar die 32 e plek. Op 31, Eminem en Rihanna Love The Way You Lie, 15 weken in de lijst zakken van 23 naar die 31 e plek toe. Wij gaan verder op uh, nummer 28. En die jingle die is van uh, CeeLo Green. Vorige week binnen op 34, deze week omhoog naar 28. Yeah. <laughs> Hoor de Silo Green op jouw Zandvoorts Radio tijdens de Euro Breakdown, de hitlijst van Europa. Ondertussen alweer half vier op deze vrijdagmiddag, tijd voor het... Uh... ZFM Westkust weerbericht. Vandaag wordt zo'n beetje de laatste nazomerse warme dag van dit jaar. Middagtemperatuur loopt vandaag op naar een graadje of twintig. Het blijft ook droog en er waait een overwegend matige oostelijke wind. Vanavond en de komende nacht is het weer helder en bij een matige oostelijke wind daalt de temperatuur dan naar een graadje of tien. Morgen weer schitterend na jaar weer. De zon schijnt volop en het blijft droog. De oostelijke wind waait overwegend matig en de temperatuur is iets wat lager. Het komt in de middag uit op het maximaal van 18 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het opnieuw helder en bij een iets toenemende oostelijke wind. Matig over land trouwens met de kracht van 4 en krachtig aan zee. Tot kracht 6 daalt de temperatuur naar een graad of 7. Zondag schijnt de zon op, uh, van opkomst tot ondergang. Dan blijft het uh, de hele dag droog. De Oost- tot Noordoostelijke wind, die wijt uh, meest matig over land en weer krachtig aan zee. Temperatuur zondag komt uh, niet hoger uit dan 16 graadjes. Van voor, voor Shorts van en wij gaan verder met dit lijst van Europa. Nummer 27 is voor Bruno Mars just the way you are. Every day, yeah, I know, I know, when I compliment her, she won't believe me, and it's so, it's so sad to think that she don't see what I see, but every time she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 Except for my call James Blunt, Stay the Night, vrijdagmiddag 39, over 15 alweer. Je luistert naar ZFM voor dit is de hitlijst van Europa. Je hoorde inderdaad, James Blunt, Stay the Night. Twee weken lang staat hij nu in de lijst van Europa, omhoog van 31 naar 26. En voor Bruno Mars, Just the way you are, hij staat nu drie weken in de lijst. Vorige week ging hij omhoog naar 29, deze week omhoog naar 27. We zijn weg naar de nummer 1 van Europa, we doen dat op iedere vrijdag tussen 3 en 5... Mocht je tussen 3 en 5 op vrijdag geen tijd hebben, dan krijg je van ons gewoon een herkansing. En die herkansing is op zaterdagavond tussen 7 en 9. Dan zetten we gewoon alles nog een keer voor je op een rijtje. Dan hoor je ook de nummer 24 weer voorbij komen. Die is namelijk van Nelly. En Nelly kwam drie weken geleden binnen in de lijst. Stond vorige week op 27, gaat deze week drie plaatsen omhoog en staat drie weken in de lijst dus met Just a Dream. 23 Deze week is voor de dame die geboren werd op 28 mei van 1968. En natuurlijk over Kylie Minogue. Zij werd geboren trouwens in een Bethlehem Hospital in Melbourne. En ze was daar de oudste dochter van een Australische vader en een moeder uit Wales. Minogue's carrière werd gekenmerkt door haar opkomst als kindersterretje in een soapserie. En in grote lijnen kun je het begin van haar carrière wel vergelijken met die van de hedendaagse artiesten als Britney Spears. Christina Glewa, Justin Timberlake en Ricky Martin. Meer dan 60 miljoen verkochte albums. is kan niet meer ook toch wel de meest succesvolle Australiër. Which One's gonna control me, cause I wanna be your one and only You know I love women, which one's gonna control me Cause I wanna be your one and only I follow the green cross code, then I cross the road I follow the signs then I follow my nose Seek out my princess, speak on the phone Eventually I'll treat with a stone No regular seats, I get the throne out Who's and her match, we're going all out Your crown and my crown, we're gonna ball out Take my time, I won't stall out Stop, take a look I give her the all clear, letting her know, green light, letting her go, Drop to her from a mile away, thought to myself, why not give it a go? I like what I see, face all lit up like a Christmas tree, it's amazing the way she glows, heaven knows what cloud she fell from, skirt's a bit high above the knee, but I know that twinkle in her eyes for me, I said just show me a signal, she flashed red, amber, green. Stop, take a look. nummer 21 deze week in handen van Roll Deep en Green Light. Geeft ons mooi even de tijd om achterom te kijken en dan zien wij op nummer 30, Joshua Reddin, I Will Rather Be With You. 12 weken in de lijst van 28, zak ze naar die e plek toe. Drie plaatsen verlies in de 11 week, Maroon 5, Misery, stak dus naar 29. 28, Silo Green, Fuck You, gaat in zijn tweede week omhoog van 34 naar 28. Bruno Mars, Just The Way You Are, staat drie weken in de lijst, gaat van 29 naar 27. Tweede week lijstnotering voor James Blunt Stay the Night van 31 omhoog naar 26. Van 16 zakken naar nummer 15. Flowrider David Guetta Club Can Handle Me Right Now. In hun 12 week zijn ze de snelste daler van de week. Nelly heeft Just a Dream en dat doet hij op plek 24. Drie weken in de lijst afkomstig van 27. Kylie Minogue, Get Out of My Way, staat vier weken in de lijst, gaat van 25 omhoog naar 23. Tim Burke, Bromance, is aan het zakken. In zijn negende week zakt hij zelfs van 17 naar 22. En roll Deep, die hoorde je net natuurlijk. Vier weken de in lijst van 24 omhoog naar 21. Op weg naar het nieuws van 4 uur op deze vrijdagmiddag. Ik hoop dat je leuke dingen gaat doen dit weekend. Sowieso luister natuurlijk naar CFM, Zandvoort op zaterdag. Goedemorgen, Zandvoort morgen. En zondag natuurlijk zondag in Kenneneland, CFM Jazz. Wil je nou weten wat er nog meer allemaal voorbij komt? Kijk dan even op zfmzandvoort.nl, zfmzandvoort.nl. Volledige programmering van CFM is daar terug te vinden. Tot naar het nieuws van 4 uur heb ik in ieder geval nog drie pla... twee, drie platen voor je klaarstaan. En eentje daarvan is de nummer 20. Wij gaan terug naar de muziek, wij gaan terug naar het ritme, ritme van ZFM. Time Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Oud-burgemeester Gert Liers van Maastricht wordt minister van Immigratie en Asiel in het kabinet Rutte. Formateur Rutte ontvangt hem maandag als hij verder gaat met zijn gesprekken met kandidaat kandidaatbewindslieden. Rutte's partijgenoot en mede-onderhandelaar Edith Schippers wordt minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Verder is nu zeker dat Jan -Kees de Jager minister van Financiën blijft en dat CDA-interim-voorzitter Henk Bleker staatssecretaris van Economische Zaken wordt. De VVD'er Fred Teven wordt staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Frans Wekers van de VVD komt onder de jager op Financiën en Paul de Krom ook van de VVD wordt staatssecretaris van Sociale Zaken. De brand bij een champignonkwekerij in Kerk is onder controle. Volgens de politie is de eigenaar van de kwekerij gewond geraakt. Een monteur raakte zwaar gewond. De brand veroorzaakte veel rook. De brand is ontstaan tijdens werkzaamheden aan de stroominstallatie. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De reddingsgacht voor de 33 Chileense mijnwerkers... die al twee maanden diep onder de grond vastzitten, is klaar. De boor heeft vandaag de laatste 39 meter geboord. De mijnwerkers zitten op zo'n 700 meter diepte. Er wordt nu bekeken of de wanden van de schacht nog versterkt moeten worden. Daarna zullen de mijnwerkers één voor één met een ijzeren kooi omhoog worden gehesen. De doorgangsroute van Pakistan via de Khyberpas naar Afghanistan is weer open. De Pakistanse regering.